4 uur. Het NOS-journal. Lizola Thomasen.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 In de Kamer wordt gemengd gereageerd op de notitie van Rutte. PvdA-kamerlid Heijnen, een van de initiatiefnemers van de discussie over de modernisering. Wat ik wel heb gelezen in de notitie is dat de minister-president zegt dat de koning geen politieke macht heeft. Dat staat daar helderder dan ooit is opgeschreven. En ik ga dat element bespreken met mijn fractie binnen de Partij van de Arbeid. Om te bezien of dat voldoet aan ons uitgangspunt, namelijk modern koningschap verdraagt zich niet met politieke macht. De PVV blijft erbij dat het staatshoofd uit de regering moet. Volgens partijleider Wilders komt zijn partij nog voor de zomer met een initiatiefwet. SP-Kamerlid van Raak vindt de notitie van Rutte tegenvallen. Volgens hem is het vooral een stuk over het verleden en niet voor de toekomst. Hij blijft voorstander van een ceremonieel koningschap... en ook hij wil dat de koning uit de regering verdwijnt. In Egypte is oud-president Mubarak officieel aangeklaagd voor medeplichtigheid aan de dood van ruim 800 demonstranten. Ook zijn twee zonen worden om die reden vervolgd. Tijdens de wekenlange protestacties op het Tahrirplein in februari greep het regime van Mubarak met harde hand in. De protesten leidden tot het aftreden van Mubarak op 11 februari. De aanklacht tegen de oud-president komt nu demonstranten hebben aangekondigd weer de straat op te gaan. De betogers zijn bang dat het nieuwe militaire bewind in Egypte hem wil sparen. Mubarak wacht zijn proces in het ziekenhuis af.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 Hij heeft daar zelf over verklaard dat hij ja, dringend in geldnood uh, zat. Hij heeft een gokverslaving en nou ja, om aan geld te komen... is hij winkels en benzinestations gaan overvallen. De oud-militair werd op heterdaad betrapt tijdens een overval in Eindhoven. Later werd hij herkend door een aantal collega-militairen... die beelden van hem op YouTube hadden gezien tijdens een andere overval. Tennerster Robin Haase heeft voor het eerst in zijn carrière... de tweede ronde bereikt van Roland Garros. Hij was in drie sets te sterk voor de Spanjaard Daniel Guimeno Traver. In de tweede ronde van het toernooi in Parijs moet hij het opnemen... tegen de als tiende geplaatste Amerikaan Mardy Fish. Het weer vanavond en vannacht vrij helder. Morgen overwegend zonnig. Het wordt 18 graden aan zee tot ruim 20 in het binnenland. Donderdag en vrijdag geregeld buien. En vrijdag wordt het met maxima rond 15 graden ook een stuk frisser. ANW, ah nee, verkeersinformatie. De avondsplit stelt nog niet al te veel voor. Een paar files springen eruit. Op de A27 van Utrecht naar Almere is het wat drukker dan in de rest van het land. Er staat tussen knopen Lunette en Wildhoven 7 kilometer. Hangt samen met de drukte op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Dus daar staat tussen de Uithof en Amersfoort nog 8 kilometer. De nasleep van een ongeluk, maar de rijbaan is daar weer vrij. En de A58 van Tilburg naar Eindhoven bij Oorschot 6 kilometer na een ongeluk. Ook daar is de rijbaan weer vrij.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 totdat de ziekte MS bij haar werd geconstateerd. Voor één dag stap ik in haar leven en ervaar wat het is... om volledig van anderen afhankelijk te zijn. Bent u benieuwd naar deze ontmoeting? Kijk dan woensdag 25 mei naar BN'ers in de Zorg. Half acht, bij de AVRO, op Nederland 1. Ik reken op u. Henny Haarsman. Hallo, ik ben Ellen ten Damme. Met lef iets maken dat aanspreekt, daar hou ik van. Vernieuwing en Entertainment.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 Tesso Blok en Ger Jochems. Dat is goed Lex. Goedemiddag, welkom opnieuw bij Villa VPRO. Dat is goed Lex, was mijn collega Ger Jochems die dat zei tegen Lex Oomkes. Lid van ons politieke panel, want daar is het nu de hoogste tijd voor. Wij zitten hier in Den Haag aan het Binnenhof met... Lex Oomkes dus, hij is parlementair verslaggever van Trouw. Hartelijk Hallo. welkom. Tini Cox is senator voor de SP, gisteren vers herkozen. Geweldig. Ja, dat was een wonderbaarlijke dag, hè? Ja, dat zullen wij niet licht vergeten. En Marcia Nieuwenhuis van de Pers, ook hartelijk welkom. Voordat we ons gaan storten uh, op, op die senaatsverkiezingen, vooral vooruitkijkend. Laten we ja. heel even het hebben over uh, premier Rutte, die zojuist zijn visie heeft gegeven in het torentje. Um, uh, via een notitie over het moderne koningschap. Hoe het koningschap er volgens hem uit zou moeten gaan zien. Ja. Het, het, het, het, hij gaf het in dat torentje, hè, zijn kantoor, zijn bureau... uitsluitend voor de leden van de Vereniging Koninghuizenverslaggevers. Wat zit daar? Waarom doet hij dat? Waarom niet gewoon... Aan het ja, volk. Ja, gewoon <laughs> nieuwsport voor Bye. iedereen. Ik heb geen idee. Nou. Ik, be, ik begreep dat de leden van uh, deze belangenclub, want meer is het niet van uh, een aantal uh, collega journalisten, zelf ook verbaasd was. Nou. Ik heb geen idee waarom hij het zo gedaan heeft. Maar dan nu de inhoud: uh, waarom deed hij het? Want we weten toch al lang wat hij vindt, namelijk niks veranderen. Het gaat goed zo. Ja, die notitie was gevraagd door de Kamer onder, onder, onder initiatief van de tijd en arbeid, Pierre Heijnen. Ja, die wilde een modernisering van het koningschap. Die wilde destijds een modernisering van het koningschap... maar heeft inmiddels al laten weten dat hij het helemaal met Rutte eens is. Oh. Zo snel gaat het af en toe. Niet ja, speelde ook niet stiekem op de achtergrond... het feit dat de gedoogpartner PVV al de hele, de hele tijd loopt te roepen... modernisering alleen is niet genoeg. Uh, uh, de bijl erin, de bijl aan de wortel. Ze moeten uit de regering. Ja, nou, dat, heeft, dat heeft uh, rechtstreeks te maken met de irritatie deze zomer... over het uh, tussenrondje waar de, de majesteit uh, voor uh, besloot... Onder leiding van Cenk Willink. en niet uh, meteen uh, Mark Rutte benoemd tot informateur. zoals uh, de drie partijen hadden gewild. Toen kwamen er allerlei uh, ontevreden geluiden. ook uit de VVD. Die vond uh, dat uh, de koning zich bemoeide. met dingen waar hij helemaal niks mee te maken had. Uh, en ja, de Partij van de Arbeid heeft, uh, de, met andere woorden. Uh, Rutte als in zijn rol van premier gevraagd. om daar materiaal afstand van te nemen. Dat heeft hij nu gedaan. Hmm. En dan kunnen we wel over tot de orde van de dag. Okay. Is dit onderwerp nu begraven, Marsje Nieuwhuis? Nieuwehuis? Nou, dat denk ik niet, nee. Sowieso gaan ze in de PvdA het er nog over hebben. Pierre Heijnen zegt, ik wil niet alleen een standpunt van de fractie... maar ik wil een standpunt waar wij de komende decennia mee vooruit kunnen. <coughs> dus binnen de PvdA komt er een discussie over. En dat is wel interessant, want uh, ik heb het idee... dat er binnen de PvdA ook nog wel verschillende meningen zijn. Hè. De een is wat koningsgezinder dan de ander... Mm -hmm. Uh, dus, dus daar volgt nog een discussie uit. Maar als ik nu hoor wat Pierre Heijnen zegt... dan denk ik, nou, die gaan die moties van, van de PVV niet steunen. En die gaan gewoon akkoord met wat, uh, wat Rutte nu heeft voorgesteld. Uh, en dat verandert volgens mij niet zo heel veel uh, aan de situatie. Ik vond het wel treffend hoe uh, GroenLinks-Kamer... dat Ineke van Gent uh, de brief van uh, Rutte noemde. Die zei, het is een soort kok 2 Twee-brief, maar dan geschreven door Rutte. Zo. Tidy Cox. Ja, de, Van de SP, Eerste Kamer? De, de, de relatie tussen monarchie en democratie, dat blijft voor een heel lastig huwelijk, kan eigenlijk niet. Maar tezelfde tijd doen we het er al jaren mee. Eén ding is voor mij en voor mijn partij duidelijk. Dat als je niks doet, niks moderniseert aan het Koningshuis... dan brengen we het Koningshuis en de democratie in problemen. Maar wat zou je willen moderniseren? Dan geven ze één concreet. Bijvoorbeeld als het gaat om, om, om dat in de regering zit. Die vreemdesmagaat. Ja, dat... In de regering zitten maar niet verantwoordelijk zijn. Ja, dus, dat, dat, dat vloekt met de democratie. Dat is ook erg onverstandig. Het kan ook het Koningshuis voortdurend in de problemen brengen. Het maakt jaren met mensen ook uh, voortdurend slaaf van, uh, van, uh, van de regering. Daarnaast heb je de rol bij de, bij de, uh, bij de kabinetsformatie. Nou, dat is eigenlijk door CDA en VVD al onderuit gehaald. Want die doen het tegenwoordig op hun manier. Zonder, zonder de koning in dit geval, zonder de koningin. We kunnen gewoon kijken naar Scandinavië. Daar weten ze het redelijk goed overeind te houden. En daar is de, de rol van de koning van de koningin in zijn geworden. En dat is iets meer als lintjes knippen. Dat kan soms erg belangrijk zijn. Als we, als we mooie dingen meemaken of hele vervelende dingen... dan is het heel fijn dat je iemand buiten de politiek hebt die als staatshoofd kan optreden en als, als, als gezicht van de natie. Laat de oran oranjes zich daarop specificeren. Kunnen ze volgens mij goed. Daar, daar wil ook 80, 90 procent van het Nederlandse volk aan. Inclusief een groot deel van mijn achterban. Dus dat komt allemaal goed. Maar doen we niks, dan is dat vragen om de, ja, het volgende probleem. En dat kan snel gecreëerd worden. hoeft niet aan de oranjes te liggen. kan ook gewoon aan de politiek liggen. Maar we moeten het koningshuis uit het, het mijnenveld halen, lijkt mij. Oké, okay, nou, we wachten tot uh, ronde nummer zoveel. Laten we even terugblikken op de verkiezingen voor de Eerste Kamer gisteren. Uh, nou, de Provinciale Staten hebben dus de Eerste Kamer uh, uh, bij elkaar gestemd. Uh, voor de coalitie 37, voor de oppositie 37 en de SGP... Uh, die niet tot de oppositie behoort en nog tot de coalitie behoort... bij monden van Gerrit Holdijk, uh, de enige overgebleven SGP overigens. Uh, uh, die heeft er één... Maar die sluit zich heel vaak aan. Uh, Lex is de algehele mening uh, met uh, de coalitie. Ik, ik, ik las vanochtend in het stuk van uh, Marcia Nieuwenhuis in de pers... dat in de hele geschiedenis de SGP maar één keer... tegen een kabinetsvoorstel heeft gestemd. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Nou, Niet, niet gestemd, maar ze zijn het in principe volgens het kabinet. Ze zijn niet zoals andere partijen of ze het eens zijn, of die niet, zeggen... Maar... We, we zijn de oppositie en we, we zijn overal tegen. Hm. Zij hebben juist een andere opstelling. Zij zijn eigenlijk in principe altijd voor... Uh, Eén keer was het dus eerder, dat was de, tijdens paars. Daar, daar kon deze, de SGP zich zo niet vinden in de voorstellen van d 66 dat ze mm. hebben gezegd, nou, we zijn gewoon in principe tegen dit kabinet, maar verder zijn ze dus eigenlijk altijd ja. wel voor. Maar met de SGP het heeft het te maken met Rome, Romein 13. Ja, hè? Natuurlijk. De, de, de, het, het gezag is van, ja. Ja. Ja. Ja. één Romein ja. 13. Eén Romein 13, precies. Ik nou, ben niet voor niets van trouw. Ja. ja, zo is Goeie dat. Licht. En dan mag je goed laten blijken. Even over, toch nog even over die stemmingen. Dat was één ding wat volgens mij een politiek iets zegt. Alle CDA-statenleden uh, die hebben keurig CDA gestemd. Ja. Mag, mogen wij daaruit afleiden, vraag ik jullie alle drie. Dat A, het CDA geen problemen meer heeft met samenwerking uh, met de, de PVV. En dat ze eigenlijk ook per implicatie zeggen. Nou, dat leiderschap van die Verhagen, dat valt eigenlijk <lacht> reuze mede. Daar zit onze nieuwe politiek leider. Mag je dat zo zeggen, Lex, of gaat dat te ver? Ja, dat gaat mij uh, eerder. Ja, persoonlijk gaat dat te ver. Is. Ja, ja, nee. De, de, de, de conclusie lijkt me hoog speculatief. Het is, uh, laten we het erop houden dat het een enorme meevaller is... dat niemand zich uh, in de Staten dissident heeft uh, betoond. Ah, maar, maar, maar, daarbij een punt plaatsen. Ja, maar zegt het jou helemaal niks dan, politiek? Nee, nee. Dat lijkt me te veel drijfzand om om in te begrijpen. Ja. Marcia, ben je, ben je dat eens? Nou ja, het blijkt wel, dat is de, de oproep van Herman Wijfels... Om, om niet voor te stemmen dat die uh, weinig, weinig steun krijgt. Sterker nog, helemaal die, die, geen steun. Die stroom dat in het CDA. Ik wel, dat vind ik, wel, nou. uh, vind ik wel bijzonder. Als je bedenkt dat bij het congres uh, in Arnhem... waar toen zoveel duizend mensen waren... nog een derde van de leden tegenstemde en er nu geen enkel PS-lid tegenstemt, nou, dat vind ik wel. Nee, maar dan zou je met hetzelfde geld uh, kunnen beweren... dat bij de selectie van uh, nieuwe statenleden al rekening is gehouden... met de uh, dissidenten van het congres en dat die niet op de lijst zijn gekomen. Ook dat valt niet te bewijzen, maar dat zou zo een reden zijn. je maakt het alleen uh. maar interessant, zijn. Ja, ja weinig nee, er maar het, het, ik wil maar zeggen, het, het heeft zo weinig zin om hierover te speculeren. Hmm. Maar ook in de die gaten de dat onze christendemocratische vrienden... die hebben een harde hand, uh, vraag het aan uh, oud-minister Klink... Dat was toch een hele hoge in de boom en die werd er zo uitgekukkeld toen het, toen het niet beviel. Dus dat weten statenleden ook. En die moeten ook nog vier jaar verder en dat wordt allemaal niet op prijs gesteld. En er waren eerlijk gezegd ook niet echt goede alternatieven. De, de, de wijfelsvariant vond ik een beetje onder zijn, onder zijn kwaliteit om nou te zeggen: Weet je wat? Ja, ja we, vinden een gat, we vinden een gat in de kieswet dat zelfs de Eerste Kamer nog niet gevonden had. En we zetten daar zo'n zo zo vlotte rechtsgroene jongen op. En daar, moet dan, daar moeten dan CDA's op gaan stemmen. Nou ja, als je een kort politiek leven wil hebben... In, volgens mij in elke partij, dan moet je zoiets gaan doen. Mm. Dus dit is volgens mij exe twijfels. En het was volgens mij ook... Uh, voor alle statenleden begrijpelijk dat ze dat niet deden. Hm. Dat was misschien ook het enige wat voor alle statenleden nog begrijpelijk was bij deze verkiezing. Ja, ik doe veel internationale verkiezingswaarnemingen. Als ik dit in Moldavië aantref, dan zeg ik ik begrijp het systeem niet. En als ik het systeem niet begrijp, denk ik dat het niet transparant is. En dan klaag ik erover en dan maken we een rapport over. Als je ziet dat er twee maanden lang gehandeld is in zetels... En gelukkig heeft de hand van God of van onze Lieve Heer of het Domme Geluk gewoon gezorgd dat de uiteindelijke uitslag is zoals de kiezers hem bepaald had. Maar als het aan ons politici had gelegen, dan was dat anders gelopen. Maar dat is een, dat is een aanfluiting. Voor ons, voor ons politieke stelsel. En ik, ik heb er ook vandaag al met de collega's over gesproken: van dit moet ook echt afgelopen zijn, we moeten voor de zomer nou bij elkaar komen. De Eerste Kamer moet maar het initiatief nemen. De minister-president heeft er ook al op geduid. Mm -hmm. nou ja, om dat met, maar... met, een, met, een, met een verandering te komen, want uh, dit kan je niet ja. verkopen. Nou, we hebben elkaar in... nou ja. beloofd om hier dan verder niet nee, weer nee, okay. het, hele, het nee. hele verhaal wat we natuurlijk al gehoord hebben. Het was een prachtige an... prachtige ja. televisie, prachtige prachtig radio. De neuk. Ja. Uh, uh, Marcia, in de, in, de, in de krant van Lex, trouw, uh, zegt Marleen Bart... fractievoorzitter, Eerste Kamer, Partij van de Arbeid... Uh, zij zegt daar, ik ben blij dat, dat deze coalitie niet zomaar door kan gaan op deze manier. Maar is dat nou wel waar? Want uh, jij schetst zelf de geschiedenis van de SGP. Die zullen gewoon altijd meegaan met, het, met de coalitie. Er verandert eigenlijk helemaal niks, toch? Ze kunnen wel nee, gewoon doorgaan. Het lijkt mij inderdaad tegen beter weten in dat de oppositie nu gaat juichen. Mm -hmm. Want uh, er is duidelijk afgesproken met de SGP uh, dat, dat zij mee zullen werken. En dus zou je wel kunnen zeggen, ja, het kabinet heeft geen meerderheid, maar... Mm. Uh, uiteindelijk met de SGP erbij hebben ze die gewoon wel. En ja, is het sneuver voor Marleen Bart, maar... Uh, ja. <laughs> maar die weet dat dan, dan toch ook wel, die kan toch ook Nou, nadenken. ik vind het eerlijk gezegd een beetje dom om, uh, om, om, daar, om, om dat te gaan roepen. Hmm. Ik bedoel, zij weet dat net zo goed als, als wij, en ze kan wel doen alsof ze blij is, maar dat staat eigenlijk ja. nergens op. Lex Oomkes, zij was ooit jouw collega bij, bij Trouw. Absoluut. Ja. ja. ja. Is en ze wat, zo... Uh, wat vind nou, jij van dom, deze... Nou, uits... we niet zeggen, maar no. is dit zo naïef? Nou ja, het is voor de bühne. En uh, diep uh, down inside weet ze dat het anders is. Ja. Maar tegelijkertijd is het Ginnikos. zo dat uh, Gerrit Holdijk nu al uh, door de ene en de, de, de, de andere wordt neergezet. Uh, als uh, een man die huppakee, met uh, Rutte mee gaat stemmen, ik maak hem nu al acht jaar mee. Ja, Gerrit Holdijk eens. stemt met niemand mee. Die, die volgt zijn eigen pad, doet hij dat heel consequent en op basis van zijn eigen principes. Dat maakt hem omdat hij erg gezagsgetrouw is, wat voor een regering er ook zit. Wat zoals dus zegt, als er, als er echt iets heel liberaal zit, dan, dan wordt hij zenuwachtig. Nou, hij beschouwt dit schijnbaar niet als heel, heel, heel liberaal. Nee. Maar om op om, om voorhand al te zeggen dat hij wel met de regering mee zal stemmen, dan zou ik zeggen. Dan doe je en, hem tekort, zeg je. Ja, maar ik vind ook dat de journalistiek die dat ook, ook roept, maar ook aanstaande, aanstaande Kamerleden, Zo even de track record van Gerrit Holdijk hebben we moeten bestuderen. Hij heeft met ons. Ja. Met, met alle senatoren tegen het elektronisch patiëntendossier gestemd. Hij heeft met ons tegen de verhoging van de cultuur-BTW ja. eh, gestemd. Hij heeft over een heleboel boel, boel punten samen met de ChristenUnie, want zij traden bijna altijd gezamenlijk op, heeft hij tegen Die breuk is er gestemd. nu wel, hè? Alleen, ja, ja daar is, is echt iets fout gegaan. Je ziet ze ook allemaal een beetje treurig eh, kijken. De protestanten lachen toch al niet te veel. En als ze dan nog treurig zijn, dan ziet er toch wel echt een beetje somber uit. Ja. E, maar uh, dark, dat is een breuk. Maar ik denk niet dat... We doen hem ook geen recht om te zeggen... oh, de SGP, ja. dat is nu een slaaf mhm. van het kabinet geworden. In nee, in daar, doe, daar doe je hem zeker niet recht euh, mee. Maar meneer Cox, u bent het wel met me eens dat... Uh, daar waar het gaat om het hart van het regeerakkoord. 18 miljard bezuinigen. Juist die SGP-stem van cruciaal belang is voor het kabinet. Ja, is, hij, En hij van... daar zal die... Niet de dissident uh, spelen. Nee, maar kijk, het, het interessant is, 18 miljard bezuinigingen komt niet als wetsvoorstel in de Eerste Kamer terecht. Nee, Daar kan je we daarvan de, van wel. Ja, Ideale van voorstelletjes die bij elkaar 18 miljard misschien gaan Ja, maar blijven. in de Eerste Kamer spreek je over het voorgende wetsvoorstel. En dat kan bijvoorbeeld het wetsvoorstel over de uh, sociale werkplaatsen zijn. Dat kan een voorstel over de cultuur Precies. zijn. En dan kan ook de SGP gewoon zeggen... als we dit afwegen, als we het afzetten tegen de grondwet... internationale verdragen, de, de, de kwaliteit van de wetgeving... de uitvoerbaarheid, we vinden het plan goed... maar dit vinden we niks. Ja. En dan stemt Gerrit Holdijk ook gewoon met steun... van, uh, van, zijn, van zijn achterban uh, mee met andere collega's. Maar het gaat natuurlijk om uh, cruciale wetgeving... die bij de Eerste Kamer terecht gaat komen, Marcia. die cruciaal is omdat de PVV het cruciaal vindt. Dat is natuurlijk feitelijk waar het om gaat. Als er wetten komen in de Eerste Kamer die wat de PVV betreft absoluut door moeten. En die zouden door meneer Holdijk, door zijn stem te onthouden, afgestemd worden. Dan pas is het kabinet in de problemen. Ja, maar als je kijkt naar het SGP-programma en dat er gewoon bij pakt... dan zie je dat bijvoorbeeld de SGP zegt... de angst voor de islam is terecht, tussen aanhalingstekens. Dan zie je dat ze... Uh, bijvoorbeeld uh, heel pro-Israël zijn, is de PVV ook. Er zijn heel veel overeenkomsten ook tussen de SGP en de PVV. En dat geldt ook voor die overheidsfinanciën waarover u het hebt... Uh, meneer Tindy van de SP. Uh, dat... Uh, uh, uh, dat, dat, dat de SGP ook heel erg voor een, een solide overheidsbeleid is en hand op de knip. En ik bedoel, als je die passages leest uit het, uit het programma, dan lijkt het wel het, het VVD-programma. Ja, hoe moet je dan? Je zou bijna kunnen beweren dat de SGP om strategische redenen voor die kabinet kiest, namelijk om financiële en sociaal-economische redenen. En Wellicht immigratie als uh, derde punt. Maar ja. ook daar, daar ligt een ook... En En uh, dat voorbeeld dat u noemt over de WSW, natuurlijk, dat klopt. Uh, dat is de sociale werkvoorzieningen. Sorry, ja. neem ik kwalijk. Ik, ik acht hem zo hoog, de SGP-senator uh, Holdijk, dat hij inderdaad zal kijken naar de merites van uh, de wetgeving. Maar hij, op, hij, op een gegeven moment zal ook hij de integrale afweging moeten maken. Of die bezuinigingen gehaald worden. Ja. Maar ik ga ook en dan niet zeggen Dan moet dat hij een, een politieke afweging maken. Ik ga Holder niet in één keer bedichten dat hij misschien eigenlijk toch wel een crypto-linkse uh, agenda erop naar houdt. Integendeel. Hmm. Je weet redelijk goed wat je aan de man hebt. Ik vind het alleen niet terecht. Als we op voorhand gaan zeggen. hij zal wel zo gaan doen. Dan zijn we bekijken hoe dat hij handelt heeft, heeft ook over de, over de islam. Heeft hij een aantal keren standpunten ingenomen. Ondanks het feit dat ze bij de SGP niet de vlag uithangen voor elke moslim... dat hij toch zei, ik vind dat uh, met, uh, met dit soort plannen de, de, een andere religie te hard gepakt wordt. Ik weet zelf wie ik ben, zegt hij dan. Ik ben ook niet voor de, van, van de meerderheid van dit land. Dus hij kan op zijn meritus mm -hmm. kan hij ook tot een oordeel komen... dat een voorstel te ver gaat, toch vervrinkt met internationaal recht en met, met rechtsnormen. En dat, ja. dat vind ik, hij moet de kans krijgen om dat te laten zien. Ik wil even naar een andere politicus. Want uh, Holdijk die be, die, die bevestigt dus, uh, onderstreept ze eigenlijk onafhankelijke positie. Hè? Een meerderheid is niet automatisch, zei hij met zoveel woorden... in de krant van Lex vanmorgen. Maar uh, uh, Loek Hermans, fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer... die zei, en ik dacht, ben ik nou een interview met Hermans aan het lezen... hij zegt, uh, we zullen niet zomaar overal ja opzeggen. Hoe moeten we dat nou lezen? Dat, je, dat verwacht je toch wel, automatisch ja. Een ja. Ik begrijp de uitspraak ook niet. Uh, ik heb hem in de campagne horen roepen dat hij de dierenpolitie... Uh, uh, dat hij daar ja en amen tegen zal zeggen... omdat het nu eenmaal in het regeerakkoord staat. Daar heb ik me toen uh, destijds erg boos over gemaakt. Sinds wanneer uh, is de Senaat aan een regeerakkoord gebonden. Hm. En deze uitspraak... Uh, ja. de, ik denk dat hij bij zichzelf gedacht heeft... hou even, ik heb ook nog een onafhankelijke rol waar ik nou, Misschien zou zeggen. die aangestoken zijn door meneer Holdijk die niet koks. Waarom zou meneer Herman zitten ineens roepen? Nou, hij realiseert zich dus dat er geen automatische meerderheid ligt. En dan moet je ook ruimte voor je eigen fractie maken... om ook tegen de regering te zeggen... ik zou je wel willen steunen, maar we hebben toch geen meerderheid... dus ik moet zaken doen. En ik denk dat, althans, dat is mijn bescheiden voorspelling... dat zou je in de komende tijd gaan zien dat uh, uh, niet links-rechts de verhouding zal zijn... maar dat partijen tot akkoorden gaan komen. Mm -hmm. En dat kan soms uh, CDA, VVD, SP zijn. En dat kan soms de partij van ARBD66 met de CDA en de VVD zijn. Mm -hmm. En soms zal de PVV, als het over diervriendelijke bezigheden gaat... dan zijn ze beter in dan in mensvriendelijke bezigheden. Dan zullen we daar een akkoord ja. mee kunnen, kunnen sluiten. Maakt, het, vind ik voor ons in de, in de Senaat interessanter... en misschien wel voor de politiek ook. Ja. Maakt het er niet stabieler op? Dat moet ik ook al zeggen. Marcia Nieuwenhuis, hoe lees jij je opmerking van Hermans? Ja, ik vind het wel een bijzondere uitspraak van hem. Ik, ik verwacht eerlijk gezegd dat het ook een beetje voor de bune is hoor. Dat hij, dat hij zegt ja, dat hij gewoon graag wil laten zien dat hij zelf ook nog wat in de melk te brokkelen heeft, maar ja. dat hij in de praktijk redelijk uh, volgzaam zal zijn. En dan zegt hij ook nog: en ik weet niet of ik dan het accent wat ik zo ga voorlezen, of ik, of ik die verkeerd leg, we gooien onze liberale ideeën niet zomaar overboord. Zo overboord. Is dat een bedreiging, of, dat een bedreiging voor het kabinet of uh, waar is dat een bedreiging toe? Uh, uh, van hem bedoel ja. je? Ja, ja. Marcia, hoe zie jij dat? Dat hij dat zegt. Ik ben het wel van plan, maar ja, dan moet, ik, moet wel een goeie, u moet mij wel een goede reden geven. De goede reden ja, is een om de stem de van de SGP. Ja, om te paaien natuurlijk. Hè? Ja. <laughs> dat is ook nog wel een vraag. Als -Holdeck, nou, we weten de SGP is ja voor Mits altijd, wie er ook zit... Waarom zou, zou er dan zoveel gekrakeel zijn over dat de VVD... haar liberale beginselen moet verkopen om die SGP binnenboord te houden? Ze hebben de SGP binnenboord. Dan zou de SGP meneer Holdijk, als hij zo onafhankelijk is, zeggen... nou, die koopzondag hebben ze nou, daar hebben ze ons eigenlijk een beetje belazerd. Daar zijn ze toch voor gaan stemmen. Stel je voor, nou, nou ga ik lekker mijn stem onthouden aan een wet. Zo zit de SGP dus niet in elkaar. Waarom zo zouden ze die moeite nee, doen. Maar ik denk dat de uitspraak van Loek Hermans, ja, hij moet wat... Uh, maar dat hij uh, niet zo goed geval is bij al zijn uh, liberale collega's. Want er zit er een, een aardig... Een aardig aantal relatief uh, onafhankelijke geesten in die fractie. En daar weten we ook van hoe dat ze denken. Maar die gaan echt niet overal ja en tegen zeggen. Ik heb uh, ja. gisteren tegen een aantal uh, mensen verteld... wil je ook even nakijken hoe vaak het hier niet 38-37 is... maar 75-0. Hmm. Dat komt alles voor in de Senaat. Ja. En dan is het 75-0 tegen de een regering. Een uitslag is dat, hè? 75-0. Lex Oomkes, misschien het voorbeeld... Uh, wat ze dan gelijk voor een plaat krijgen. We hebben morgen in de Tweede Kamer... we hebben het er, in, uh, we hebben het er om half vier al over gehad... met Dominique Schrijver in Rotterdam... over de WSW, de sociale werkvoorziening... sociale werkplaatsen enzovoort... Uh, uh, dat ligt politiek in de Tweede Kamer lastig. Dat kan ook naar de Eerste Kamer toe. Dan gaat het misschien nog lastiger liggen. Maar even over de Tweede Kamer, Lex. Hoe zie jij dat? Ik hoor wel verhalen van... Ja, al die CDA-wethouders... Die krijgen te maken met die bezuinigingen op die sociale werkvoorziening. Die zien dat totaal niet zitten. En dus het... het is geen gelopen race. Nou, je praat nu over twee dingen tegelijk. Uh, je praat over de vraag of op 7 juni... Een bestuursakkoord dus wordt gesloten tussen Want de Nederlandse gemeenten. is dat geregeld, ja. En, en het kabinet... Uh, en uh, morgen een debat over de inzet van het kabinet in de Kamer. Uh, die, die twee zijn natuurlijk met elkaar verbonden. Ja. Uh, een groot verzet in de gemeente. Uh, ook CDA-wethouders, klopt. Uh, maar ook VVD-wethouders. Waaronder de VVD-wethoud voor Financiën hier in uh, deze mooie gemeente Den Haag. Die fel tegenstander van dit bestuursakkoord is. Een uh, Annemarie Jordsma oud-VVD-minister die al uh, het akkoord... Uh, die is de voor... baas van de, van de Verenigde ja, de Nederlandse gemeenten, ja, ja. die het akkoord al uh, ondertekend heeft. Om, onder voorbehoud van goedkeuring van haar achterbouw, uiteraard. Maar die zit in een zwaar pakket. Voor haar is het debat morgen uh, in eerste instantie van cruciaal uh, belang. Uh, de vraag is of de Kamer uh, de bezuiniging op de WSW weet... Uh, ja, te matigen, laat maar hm. zeggen. Daar komt, dat is morgen, denk ik, de inzet van het debat. En daar hoopt zij ook op, zeker? André ik, Jortsma. Ik heb het er niet persoonlijk kunnen vragen... maar ik kan me zo voorstellen dat zij het niet erg zou vinden... als de Kamer haar de reddende hand nee, uitsteekt. Vooral ook omdat, uh, omdat uh, haar achterban de gemeentes... Marsje huis van de pers... Uh, haar eigenlijk teruggefloten hebben. Ja, dat klopt. Ja. Dus stel dat het debat verkeerd omgaat morgen... voor de coalitie, voor het kabinet. Dat zou kunnen, dat die bezuinigingen onderuit gaan. Uh, wat, dan, dan komt het niet in de Eerste Kamer dus. Nee, maar... Ja, ik verwacht zelf eerlijk gezegd niet dat dat onderuit zal gaan hoor. In, de, nee. in, in de Tweede Kamer. Nee, de, de VVD is de afgelopen jaren behoorlijk gedrild door uh, Mark Rutte en ook Stef Blok... om, om genoeg bezuinigingen te vinden in, in de fractie ook. Mm. Ik, kan me, ik kan me niet voorstellen dat de fractie zich nu uh, tegen dat voorstel zou keren. Koks, kan je je voorstellen dat de PVV die zich toch ook als partij opwerpt... Voor, voor de sociaal zwakkeren, voor de mensen aan de onderkant... dat die hier een beetje een kink in de kabel gaat zijn? Ja, het kan erg problematisch zijn. Bijvoorbeeld in Limburg is de sociale werkvoorziening een van de allergrootste werkgevers. En, uh, ook in, in, in die groep uh, uh, mensen, een heleboel mensen die uh, hebben gedacht... Geert Wilders gaat het voor ons een beetje regelen. Is de grote winnaar in Limburg uiteindelijk da, geworden? Ja, toch? Daar heeft ja. Die, maar daar heeft hij dan wel het een en het ander aan uitleggen. Het kabinet is wel riskant bezig, want niet alleen brengen ze de PVV in een moeilijke positie als er nu ook nog naast al een heleboel tegenstanders in het, in, het, in het parlement in de Tweede en Eerste Kamer ook de gemeente tegen zich in het harnas jagen, ja dan zitten ze toch lastig en ik, ik kan het wel begrijpen dat het verzet ook, het maakt niet zoveel uit of je een, een VVD-wethouder of een mm -hmm. SP-wethouder bent, je hebt gewoon je krijgt iets als bestuursakkoord aangeboden maar dat is een bestuursdictaat, de, eer, de eenvoudigste bezuiniging voor een regering is altijd om te zeggen, nou zoveel halen we weg bij de gemeente en zoveel halen we weg bij de provincie en ja. dan moet de, moet de gemeente dat uitvoeren maar niet alleen uitvoeren, maar ook nog uitvoeren. Uitleggen aan de burger. En een burger ik kan makkelijker protesteren tegen de plaatselijke burgemeester. of de plaatselijke wethouder. dan maar een in het torentje bezoeken. Want dat is alleen maar. een, een enkel statenlid uit, uh, uit Zeeland voorbouwen. En dat is. ja, dan maak je toch wel erg veel vijanden. Ik zou denken. als je toch al niet zo stabiel bent. dan is dat niet zo wijs om dat te doen. En ik denk dat Annemarie Joris. maar inderdaad wat ik zegt. Uh, het heel fijn zou vinden... Uh, als er enige compensatie via de Kamer zou, uh, zou komen. Die, als, als dit nu wel aangenomen wordt... dan komt het toch uiteindelijk ook in de Eerste Kamer. Want het is toch een wetswijziging? Ja. Het, is toch een, het, is, dus, het gaat hier om wetswijziging. Het way. gaat om nee, een wetswijziging. Gaat, ja. Dus stel, dit, het debat loopt morgen goed af voor de coalitie. Uh, dan komt het in de Eerste Kamer. Dat zou een mooie eerste proef zijn... over hoe die nieuwe Eerste Kamer gaat stemmen. Joh. Nou, je zal dan in ieder geval t, uh, de vragen krijgen van... Uh, is het uitvoerbaar? Want je kan het wel zeggen. Maar waar blijf je met al die mensen? Hoe ga je dat uitvoeren? Verdraagt het zich met principes van rechtszekerheid. Want er zijn mensen die langjarig gedacht hebben... dat ze daar aan het slag zouden kunnen blijven. Of daar ooit terecht zouden kunnen komen. Dat is een belofte gedaan aan mensen. Uh, hoe verhoudt het zich met de in, met, met internationale regelgeving? Het is niet zo eenvoudig om dit zelfs uh, door een Kamer... Door een met een, met een, met een rechts-links verhouding uh, aangenomen te dat krijgen. Dat gaat spannend worden. Ja. Tini Cox hoorde u als laatste van de SP-senator. Marcia Nieuwenhuis van de Pers en Lex Oomkes van hartelijk bedankt. Gerrit Jochems en ik zijn er morgen weer vanaf half vier. Hier op deze zender zometeen het Radio 1-journaal Lucella Carasso. Goedemiddag. We praten ook na zometeen over de uitslag van gisteren... en het mini-verkiezingje dat daar weer uit voortkomt. Namelijk die van de voorzitter van de Eerste Kamer. Helene Dupuis van de VVD wil wel graag. De vraag is alleen of ze daarmee niet gelijk Gerrit Holdijk van de SGP in de gordijnen jaagt. We volgen ook de koers van de aswolk. Boven Europa en verder de financiële situatie in België, die erg slecht is. Dat na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Lieselot Thomas. Radio 1 Het NOS-journaal.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 Tijdens de wekenlange protestacties op het Tahrirplein in februari greep het regime van Mubarak met harde hand in. Ruim 800 mensen kwamen daarbij om het leven. In Wit-Rusland wordt massaal gehamsterd sinds de Nationale Bank de Wit-Russische roebel met meer dan de helft heeft gedevalueerd. Mensen zijn vooral uit op voedsel als suiker en olie. Wit-Rusland zit in een diepe financiële crisis. Deskundigen sluiten niet uit dat de Wit-Russische roebel nog verder zal devalueren.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 ANUBE en verkeersinformatie. De meeste files staan op dit moment op de wegen rond Utrecht. In totaal staat er 100 kilometer, niet veel meer dan gebruikelijk. Op De A27 van Utrecht naar Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Everdingen en Gorkum staat 13 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Alternatief voor die lange file is de route via knooppunt Deil over de A2 en de A15. En bij Den Bosch op de A59 richting Nijmegen... staat na een ongeluk bij Rosmalen 3 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht.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 Radio 1 Journal met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Goedemiddag, we hebben weer een aswolk op weg naar Nederland. Schiphol houdt hem goed in de gaten. We bellen met Eurocontrol om te horen hoe de situatie nu is. De Belgische demissionair premier Leterme reageert bij ons op de waarschuwing... dat de kredietstatus van België wel eens omlaag kan gaan de komende maanden. En de koningin mag van het kabinet blijven doen wat ze doet. En straks ook haar zoon. Het koningschap kan prima moderniseren binnen het huidige staatsrecht... schrijft premier Rutte aan de Kamer. En dan ook vanmiddag aandacht voor de droogte. Die houdt maar aan in Nederland. De vraag is, wat merkt u ervan? Mooi Koorts, meer, minder? Uh, hoe is het met de tuin? Laat het ons weten via Twitter, apenstaartje, NOS Radio 1... of ga naar het weblog op onze site nos.nl. We zijn er met dit Radio 1-journaal tot half zeven vanavond en beginnen in Parijs bij het tennis. Robin Haas heeft zich op Roland Garros geplaatst voor de tweede ronde. Dan hebben we hebben nog één Nederlander in de eerste ronde, Aranska Rus. Mark Brasser, staat ze al op de baan? Nee, ze moet nog eventjes wachten. De geduld wordt op de proef gesteld. Het is een lange dag voor haar, want ja, er wordt nog een mannenpartij... op haar baan gespeeld en die is nog niet, die is nog niet afgelopen. Dus Aranska Rus die moet nog eventjes geduld hebben. Er staat wel een fantastische partij op dit moment op het centercourt. Daar speelt Rafael Nadal, vijfvoudig winnares op Roland Garros... tegen John Isner, de hart. Uit, uit Amerika. Nadal is dat onwaarschijnlijk moeilijk. Hij won wel de eerste set met 6-4, verloor de tweede met 7-6. En opnieuw een tiebreak nu in de derde set. En in die tiebreak staat Nadal 3-1 achter. Dus die partij is nog lang niet gespeeld. Nadal ja, wankelt bij vlagen, speelt af en toe goed. Maar hij heeft heel veel problemen met die John Isner. Horen we weer straks later in de Mark. Dank je. Dan gaan we naar België. De Belgen maken zich zorgen om de waarschuwing van ratingbureau Fitch... dat de kredietwaardigheid van België wellicht verlaagd wordt. Volgens de missionair premier Leterme is er geen reden tot paniek. Wel wordt het tijd dat er nu snel echt een regering komt. Een missionaire regering. Joris van Poppel, onze correspondent in België, sprak met Le Terme. Het rapport bevat positieve elementen. Het zegt veel positieve dingen over het begrotingsbeleid van de regering lopende zaken. We, gaan, we doen beter dan de doelstellingen die afgesproken waren met Europa. Het negatieve is natuurlijk dat men zegt... kijk, als je binnen anderhalf jaar nog altijd een blokkering hebt... dan gaan we de, de rating uh, gaan we downraten. En dat is natuurlijk vervelend. Waarom? Wel, omdat dit dreigt natuurlijk op dat moment... van de prijs die we moeten betalen om geld te lenen op de internationale markten... van die prijs op te drijven. Hoe bezorgd bent u daarvoor? Hoe slecht kan dat zijn voor België? Ik ben heel sereen omdat in december al hadden we de negatieve outlook van Standard Poor's. We hebben gezien op de markten dat er geen effect is, ook vandaag. Enkele uren na het uitbrengen van de rating door de negatieve outlook van Fitch zien we dat onze spread daalt in feite. Dus dat we het iets beter doen dan gisteren op de internationale markten. Dus dat bewijst ook de relativiteit van die ratings. De druk van de financiële markten neemt wel toe. België wordt in de gaten, in de gaten gehouden. Hoe lang kan het land nog zonder een volledig functionerende federale regering? Bij elk land wordt in de gaten gehouden, Nederland ook. Op dit moment presteren we trouwens beter dan Nederland. Maar uiteraard kijkt men, gelet op de schuldgraad, in het bijzonder naar België. Het zou goed zijn dat er nu vrij snel een regering komt met uh, volle bevoegdheid. Volleheid van bevoegdheid, zoals dat heet. Maar ondertussen, als regering lopende zaken, kunnen we de zaken beheersen. Beheren ook. Fundamentele hervormingen. Echt. Daarvoor moet men wachten tot na een regeerakkoord. Hoe lang kan België nog wachten? Goh, we gaan zien. Ik denk dat we de komende weken en een paar maanden de zaken onder controle hebben. Maar op langere termijn is het nodig dat er een volheid van bevoegdheid is bij de regering. Le terme, nog altijd weliswaar demissionair premier van België. En na vijf we spreken we met de Belgische econoom Paul de Grauwe over de waarschuwing die dus komt van Fitch. Fitch, zeggen ze in België. We blijven in Brussel, want immigranten die misbruik maken van de mogelijkheid om visumvrij door Europa te reizen, krijgen te maken met strengere regels vanuit Brussel. De Europese Commissie wil het mogelijk maken om in geval van misbruik tijdelijk de visumplicht voor bepaalde landen weer in te stellen. Correspondent Christophsendorff, over wat voor misbruik hebben we het dan? Ja, het gaat over uh, mensen die uh, vrij kunnen reizen naar Europa. En dat is bedoeld om als toerist Europa binnen te komen. En die dan vervolgens asiel aan gaan vragen. Dat is niet de bedoeling. En daar wil Europa, althans, zo lijkt het, daar willen ze een eind aan maken. Omdat, omdat Nederland en Frankrijk erom hebben gevraagd. Um, Europa heeft vrij reizen behoorlijk hoog in het vaandel staan. Wil ook uh, voor niet-EU-burgers makkelijk maken om zonder veel gedoe naar Europa te reizen. En ja, er, er komen dus steeds meer landen bij op de lijst van bevoeringen die hun burgers zonder visum naar de EU kunnen laten reizen. En bij die laatste uitbreiding, uh, dat ging toen over Albanië en Bosnië... toen heeft de Nederlandse minister Leers ingestemd, morrend ingestemd... onder voorwaarde dat hij bij misbruik er iets aan kan gaan doen. Nou ja, dat heeft hij gevraagd en die toezegging krijgt hij nu... dat dat kan gaan gebeuren, tijdelijk. Tijdelijk, want dat is natuurlijk het laatste redmiddel... in het licht van het vrije verkeer binnen Europa. Maar wat is dan tijdelijk? Hoe tijdelijk is dat dan? Ja, heel tijdelijk, omdat uh, Europa, ik zei het al, het hoog in het vaandel heeft staan, dat je toch vrij kunt reizen binnen Europa. En dat we ook graag hebben dat toeristen naar Europa toekomen om hier geld uit te geven, moet het echt op het allerlaatste moment, als het misgaat, kunnen gebeuren. Luister maar naar de commissaris die erover gaat. Dat is Eurocommissaris Malmström. Now, this is exceptional. It is the last resort after a long list of different measures has been taken and tried. Uh, it is not the intention to reintroduce it today. I hope it will never be used, but it is there to protect the integrity of the system and enable us to move further with other countries and lifting the visa obligation with them. Ja, dat is de commissaris die dus dit, de nieuwe maatregel aankondigt met de mededeling erbij. Ik hoop dat het nooit gebruikt zal worden. Het is bedoeld als draagvlakvergroting om het reizen binnen Europa, vrij reizen naar Europa te vergroten. En het om het zelfs makkelijker te maken om straks ook nieuwe landen toe te laten tot dat gebied. En ondertussen nog te zorgen dat landen als Nederland en Frankrijk er nog mee instemmen. Want wat zou dit concreet voor Nederland kunnen betekenen, Chris? Nou, Nederland kan te maken hebben nu al met mensen uit Albanië, Servië... of denk bijvoorbeeld aan Roma, Roma's, die uit hun eigen land worden gestimuleerd. Joh, Ga maar eens lekker de EU inreizen en kijken of je daar uh, je, je geld kunt verdienen. Dat die hierheen komen, als Nederland dan zegt dit is misbruik... die mensen komen hier niet om naar de molens op de Zaanse Schans te kijken... maar die komen hier om illegaal te werken bijvoorbeeld. Als dat massaal gebeurt, dan kan Nederland proberen... andere landen zover te krijgen om samen te zeggen... oké, okay, we willen dat visum, de visumplicht, tijdelijk weer instellen. En dan nog moet de Europese Commissie dat goedkeuren. En die moet zeggen dit is proportioneel. Ook andere landen hebben er last van. En dan kan er wat gebeuren. Ja, Het is tijdelijk, liever niet. Toch vraag je je af, is dit de opmaat naar een nog wat strengere visumwetgeving van de Europese Unie voor de toekomst? Ja, er wordt langzaam wel gewerkt aan het iets strenger maken van de regels, om zo te zorgen dat je toch dat vrij reizen in stand kunt houden in Europa. Maar het is vooral een opmaat naar het bezoek van de Eurocommissaris Malström aan Den Haag. Ze is er morgen, praat met de Tweede Kamer, praat ook met minister Leers. En ze wil niet met lege handen aankomen. Leers had gevraagd om deze, uh, deze noodrem, eigenlijk bij de visumliberalisatie. Die noodrem krijgt hij. Het is een uh, mooi geschenk om binnen te kunnen komen. Om vervolgens uh, te gaan praten over allerlei andere wensen. Die Nederland heeft, waar de Europese Commissie helemaal niet hard aan werkt. Bijvoorbeeld het beperken van gezinsmigratie. Dat wil Nederland graag. Dat wil de gedoogpartner, de PVV, ook heel erg graag. Maar daar moet de Europese Commissie met plannen komen. Nou, dat schiet echt helemaal niet op. Ze hebben nog niet eens een zogenaamd Groenboek geschreven. Nou, je hoort het al, dat, dat, dat klinkt naar niks, een Groenboek. En zelfs dat Groenboek, dat duurt al heel erg lang. Over die grote problemen gaan ze het hebben. En om dat gesprek nou een beetje vriendelijk te beginnen morgen, is dit cadeautje over de visumliberalisatie die ietsje lastiger wordt gemaakt, heel misschien bedoeld. En wel ontvangen in Brussel. Christosdorf, dank je. Wie hier in Nederland werkt, maar een duur huis in België of Duitsland heeft, mag ook zijn hypotheekrente gewoon daar aftrekken van de belasting. Bij ons, maar het huis daar. Dat heeft de rechter in Breda bepaald. Gedoogpartner PVV wil nu dat staatssecretaris Wekers van Financiën ingrijpt. En de mensen, uh, en de hypotheekaftrek voor de mensen daar, uh, hier, met het huis daar, sorry, zo snel mogelijk schrapt. Peter Blok praat daarover met PVV-kamerlid Roland van Vliet. Wat hoor ik nu? Wil u de hypotheekrenteaftrek beperken... <laughs> Integendeel zelfs, hè. alle Nederlanders met een huis in Nederland mogen voor mij onbeperkt die rente aftrekken Maar ik heb tot mijn schrik gehoord van een belastingrechter in Brida. Die heeft gezegd van nou, als je in België van Duitsland woont en je werkt in Nederland Moet je dezelfde rechten krijgen Dat betekent dus dat als je een kasteel hebt in Ardennen En je zit in de directie van Shell En je zit door de week in Den Haag daar waar Shell werkt Zit je op een appartementje Dat de Nederlandse belastingbetaler gaat opdraaien voor zijn kasteel in Ardennen Want hij mag daar de rente gaan aftrekken op onze kosten Dat vind ik waanzin van die rechter en dus? Uh, ik wil gewoon van de staatssecretaris weten hoe hij de Belastingdienst maximaal gaat aansporen om zich hier maximaal tegen te verzetten. U vindt dit moet niet mogelijk zijn? Nee, nee, absoluut niet. Want kijk, we hebben in de belastingverdragen met België en Duitsland hebben we geregeld dat zogenaamde grensarbeiders die hebben dezelfde rechten als Nederlandse werknemers. Dat begrijp ik. Maar dit moet niet worden uitgebreid door iedereen die in België of in Duitsland woont. Onze hele staatskast wordt uitgehold. En ik dacht juist dat de staatssecretaris dat tegen wilde gaan. Maar dan vraag ik me af hoe hij dat wil gaan doen in het licht van de uitspraak van deze rechter. Nee, kijk, wij zijn voor de hypotheek de aftrek. En uh, als je in Nederland woont, prima. Uh, van mij mag iedereen er lekker van profiteren. Maar niet als je in Erden woont. Wat moeten wijkers dus doen? Kijk, de belastingdienst is in ieder geval in beroep gegaan tegen de uitspraak. Dat vind ik al een eerste positief signaal. Maar de staatssecretaris is in Nederland de opperbaas van alle belastingdiensten. En ik wil even weten hoe hij ze nog verder gaat aansporen. En in ieder geval zelf zich ook publiekelijk uitspreken... voor het feit dat de belastinggrondslag op deze manier wordt uitgehold. En dat we dus de wetgeving straks zodanig moeten aanpassen... dan wel in Europa op de trommel moeten roffelen... dat we een einde maken aan deze flauwekul. Roland van Vliet van de PVV wil dus opheldering Een reactie van de opperbaas van de belastingdienst. De VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Luc Hermans... wil dat zijn partij de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer levert. Verkeersinformatie bij de ANWB zit Wijnandswaan. Zwaan. De meeste files staan nog steeds rond Utrecht. Wat opvalt is het ongeluk op de A27 van Utrecht naar Breda. Staat voorknopend Gorkum 9 kilometer. Zijn bezig met het opruimen. De rijstroken die kunnen elk moment weer worden vrijgegeven. De A59 bij Den Bosch richting Nijmegen is weer vrij. Na een ongeluk bij Rosmalen staat nog wel 3 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucena Carrasso en Tim Overdik. Voor de mensen in Wit-Rusland wordt het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Vandaag maakte de regering bekend dat de Wit-Russische roebel is gedevalueerd met maar liefst 56 procent. Tegelijkertijd zijn de prijzen gestegen. Wat betekent dat, Kiesja? Een dramatische situatie als je kijkt naar de cijfers. Maar hoe heeft het zo ver kunnen komen, ons correspondent? Ja, die financiële puinhoop van vandaag de dag... die kun je eigenlijk direct herleiden tot eind vorig jaar... toen Alexander Lukashenko herkozen moest worden. En hij heeft toen vlak voor die verkiezingen nog even snel... de salarissen en de pensioenen flink verhoogd. En dat is natuurlijk geld wat het land helemaal niet heeft. Die economie in Wit-Rusland is voor de overgrote meerderheid nog in staatshanden. Wat de uh, effectiviteit ook al niet echt bevordert. En het komt er heel simpel gezegd op neer dat het land gewoon veel meer geld uitgeeft dan er binnenkomt. Dat heeft geleid tot inderdaad die stijgende prijzen. De sluipende devaluatie van de afgelopen weken al... die dan vandaag officieel door de Nationale Bank bevestigd is. 56 procent, inderdaad een rampzalige situatie. Dus ja, dat cadeautje van de president van vorig jaar, die salarisverhoging... daar betalen de Wit-Russen nu wel een hele hoge prijs voor. En Max Nuijens woont en werkt in de hoofdstad Minsk. Die is ook aan de lijn. Goedemiddag, meneer Nuijens. Goedemiddag. Ja, wat merkt u van deze, zoals Kisha Hekster omschrijft, rampzalige situatie? Nou, in de, in de afgelopen weken uh, hebben, hebben mensen uh, ja, zoveel mogelijk spullen proberen te kopen in, in, in de winkels. En uh, uh, ja, de laatste tijd worden ook veel meer uh, spaartegoeden in roebels opgenomen. Dus uh, mensen gaan. Uh, Inzien dat, dat ze beter valuta kunnen vasthouden, dus euro's en dollars, en hun uh, roebels kunnen uitgeven. Nou, dat leidt ertoe dat uh, ja, in de betere supermarkten uh, alcohol er heel veel wordt gekocht. En uh, ja, ook uh, wasmachines en koelkasten. Uh, zo proberen mensen toch hun koopkracht uh, te beschermen. En wat heeft u gekocht de afgelopen weken als voorraad? Nou, wijn, uh, champagne. Oh, uh, is dat een eerste levensbehoefte voor de komende tijd? Nou, champagne is wel heel erg belangrijk. Uh, dus, uh, met name omdat uh, goede champagne, uh, die is geïmporteerd. Ja. En, uh, uh, met name geïmporteerde goederen, die stijgen in prijs. Dus je moet zorgen dat je geïmporteerde goederen uh, van handen hebt. Maar met uh, de bedoeling om die dan straks weer door te verkopen of gaat u het opdrinken? Nee, nee, die ga ik opdrinken met mijn vrienden. Maar het is belangrijk uh, in, in dit Rusland om te laten zien dat je uh, geen stoeper bent... en uh, een goede wijn of een goede champagne op tafel kunt zetten. En hoeveel flessen heeft u ingeslagen van de champagne? Nou, ik heb ongeveer uh, nou, uh, 7, 8 flessen champagne en uh, 20 flessen uh, rode en witte wijn. Nou, maar waar zal, zal het u, denkt u, ook de komende tijd in, in de problemen kunnen brengen? Uh, nou, mijzelf niet, uh, uh, omdat mijn inkomen in euro's is. Dus uh, de prijzen nemen wel toe, maar goed, uh, ik kan voor mijn euro weer meer rubels kopen. Ja, en, en om u heen, wat, wat merkt u van, van uw vrienden, uw Wit-Russische contacten? Nou, vrienden die uh, in het bedrijfsleven werken, ja, die hebben er heel erg mee te maken. Hè, want uh, ja... Bedrijven die uh, moeten uh, valuta kunnen kopen om hun uh, werkzaamheden voor te kunnen zetten. En als ze dat niet kunnen, uh, dan moeten we op een gegeven moment hun, hun werk staken. Dus uh, bijvoorbeeld een bedrijf wat importeert en die hun uh, inkomsten zijn in roepel en hun uitgaven zijn in euro. Dus uh, uh, als ze geen uh, valuta kunnen kopen, of wat die valuta helemaal niet is, dan verliezen ze op een gegeven moment geld en dan moeten ze beslissen om hun werk uh, te stoppen. Ja. Ja, Keesje Hekster, als je luistert naar dit verhaal en dat koppelt aan die devaluering van de Wit-Russische roebel met 56 procent, kan de Wit-Russische regering daar geen geld lenen in het buitenland om de nood in eigen land te lenigen? Ja, dat probeert Wit-Rusland natuurlijk ook. Hè. Grote broer uh, Rusland heeft inmiddels een paar miljard toegezegd, maar die willen dat geld niet zomaar weggeven. Die willen natuurlijk ook uh, hun invloed over Wit-Rusland vergroten. Die stellen daar allerlei voorwaarden aan. Dus het is maar de vraag wanneer dat geld uh, precies komt. En datzelfde geldt ook voor het uh, IMF. Dus het kan allemaal nog wel even gaan duren. Terwijl uh, de nood, uh, zoals die Max Nuis nu ook beschrijft... is natuurlijk heel acuut. En eigenlijk zou die hele economie, dus die staatseconomie... hervormd moeten worden. Maar dat heb je ook niet één, twee, drie even zomaar voor elkaar. Dat kan uh, jaren duren. Dus het is wel duidelijk dat op de korte termijn... vooral de bevolking in Wit-Rusland het heel zwaar te verduren heeft. En krijgt ook. Ja, wat, wat betekent dit direct voor het regime van Lukashenko? Nou, dat is eigenlijk heel moeilijk in te schatten... want alle protesten tegen Alexander Lukashenko... die wordt keihard de kop ingedrukt. Denk bijvoorbeeld nog maar eens even aan de oppositie... die in december wassaal uh, werd opgepakt toen ze de straat opgingen... om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. En veel van die oppositielijsten die zijn nu veroordeeld... tot lange gevangenisstraffen. En uh, de laatste keer dat ik in Minsk was... waren mensen bang om kritiek te geven. Werden ze geïntimideerd ook door de Wit-Russische Geheime Dienst... de KGB, zoals die daar nog steeds uh, heet... En de gemiddelde wit rus die ziet uh, op de televisie Lukashenko natuurlijk nog steeds uh, proberen de boel uh, te sussen. Terwijl ze aan de, uh, ja, tegelijkertijd aan de lijf ondervinden wat er aan de hand is. En ik heb begrepen dat er al op kleine schaal stakingen geweest zijn. Maar of die ook echt gaan doorzetten en of deze economische crisis op korte termijn het einde van president Lukashenko gaat betekenen durf ik niet te voorspellen. Want ja, de Wit-Russen zijn uh, behalve bang ook heel erg uh, veel ellende gewend. Kisja Hekster, uh, dank voor jouw verhaal. En Max Nijens vanuit Wit-Rusland Wit ook dank. En uh, nou, succes met de champagne. Hè? Maar dat gaat wel lukken volgens mij. Ja hoor, dankjewel. Ja. Acht flessen. Negen voor vijf. Erwin Krol met het weer. Er, er is, voordat we over het weer praten, Er is dus weer een aswolk onderweg vanuit IJsland. Ja. Morgen zou die ergens in de buurt van Nederland komen. Ja, vanavond al, joh. Oh, vanavond al? Nou, ja, vanavond. vanavond. Wat merk je daarvan als meerman? Nou, Als weerman merk ik daar heel weinig van. Uh, ik bedoel, en ik denk dat jij het ook niet merkt. Meen want als je de satellietfoto's, de radar. Alles, oh, alles, nee, schermen, nee, nee, voor nee, je. nee. Daarvoor is de concentratie veel te dun. Dat kun je niet zien. Het is gewoon. Uh, hij wordt gevolgd door, vanuit satellieten. Er zijn speciale uh, appar apparatuur zitten in bepaalde satellieten. die dat kan meten. En dan vervolgens wordt die informatie in computermodellen gestopt. En die berekenen dan waar de concentratie het hoogst gaat zijn. En dat is vanavond boven de Wadden. Of dat heel veel voorstelt. Dat is de vraag. Dus vanaf de grond gaat men ook metingen doen vanavond... in het noorden van het land. En dan de snooze gaan ze er met een vliegtuig doorheen... om te kijken wat dat precies is. Wat, wat je wel zag vanmiddag al op je scherm... is een naderende depressie. depressie. Nou, bijvoorbeeld, als, je kijkt, als je kijkt wat er nu in, op de Britse eilanden en in Ierland gebeurt... daar is de concentratie wat hoger. En dat levert in ieder geval ook, ook een aantal problemen op natuurlijk. Hè. Al wordt er maar over gesproken. Overmorgen... He, morgen komt er een depressie dichterbij en overmorgen gaat het daar behoorlijk regenen. En dat betekent in elk geval dat de stof die er nu hangt, die zal naar de grond gaan. Die gaat met die regendruppels gaat die naar de grond en dan ben je het kwijt. Overigens is dat natuurlijk wel iets dat duurt dan een dag, 24 uur, of voor mij bij 48 uur. Daarna is het weer droog en als die vulkaan door blijft roken en die wind naar het zuiden blijft vanuit IJsland, krijg je daarna weer opnieuw zo'n wolk. Maar in ieder geval, deze wolk die zou dan moeten verdwijnen over anderhalve dag. Heemme Krol, dank Okay, graag Erwin Krol was dat met het weer. Dan uh, de verkiezingen van de Eerste Kamer. De VVD is uh, de grootste partij in de Eerste Kamer. De Liberalen willen nu dan ook de voorzitter leveren. Loek Hermans, fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Dag, meneer Hermans. Goedemiddag. Ja, René van der Linden van het CDA. Die zit daar nog niet zo lang als voorzitter, nog geen twee jaar. Uh, maar die mag er mee ophouden, wat u betreft. Nou, dat is niet een kwestie van we op moeten houden, maar het is denk ik een kwestie van de vraag van uh, hoe gaat zo'n voorzittersverkiezing uh, straks in het werk. Er toch, dan wordt er gesproken tussen verschillende politieke partijen wie dan kandidaten heeft. En de VVD heeft uh, waarschijnlijk een aantal kandidaten. Ja, Hélène Dupuy weten we, maar uh, Fred de Graaf zou ook nog kandidaat zijn, klopt dat? Nou, we hebben, ja, we hebben in ieder geval begrepen dat de heer de Graaf het overweegt om het te gaan doen. En de fractie zal uh, 7 juni gaan besluiten uh, uh, of ze en uh, wie ze kandidaat gaat stellen. Ja, dus het is niet zo dat de VVD het echt opeist? Nou, kijk, het is, dit, dit soort dingen kunnen we wel willen en opeisen en zo. Maar het gaat natuurlijk ook om een puntje van redelijkheid. Als je kijkt naar de Tweede en Eerste Kamer... in beide Kamers is de VVD de grootste fractie. Uh, de Tweede Kamer is de Partij van de Arbeid heeft voorzitterschap En dan ja, zou het niet helemaal onlogisch zijn... om dan in de Eerste Kamer de VVD als voorzitter te hebben. Heeft u daar vandaag al met René van der Linden over gesproken? Ik heb niet met hem erover gesproken. Ik heb natuurlijk wel met de CDA erover gesproken. En uh, ja... Uh, wat hij precies gaat doen, dat zullen u aan hun moeten vragen. Ja, wat, wat zei de heer Brinkman? Want ik neem aan dat u daar met Elko Brinkman over heeft gesproken. Ja, en met de huidige fractievoorzitter over gesproken. En uh, ja, ik denk dat de heer Brinkman ook in de nieuwe fractie die uh, 7 juni bijeenkomt. van uh, zowel het CDA als het VVD komen als nieuwe fractie bij elkaar. dan zal, uh, zal de besluitvorming gaan plaatsvinden. Ja, en, en twee jaar. Van der Linden, u heeft niet zoiets dat is te kort: uh, laat, laat een man zijn werk afmaken? Ja, kijk, euh, mevrouw Tillemans was voorzitter. Die ging tussentijds weg naar de Raad van State. Toen viel er een vacature. Toen was er was ook discussie over de vraag of misschien een VVD dat zou moeten zijn. Uh, toen is er uiteindelijk besloten om, uh, om toch uiteindelijk ook vanuit VVD-hoek een CDA-kandidaat te ondersteunen. En we wisten gewoon dat dat twee jaar was. Want ja, bij het uh, nieuw aantreden van een nieuwe Kamer gaat die Kamer zes over de vraag wie haar voorzitter zal zijn. Dus als ik u zo hoor, dan wilt u gewoon dat dat de VVD gaat worden nu, die het voorzitterschap krijgt. Waarom, waarom is dat belangrijk voor een partij om het voorzitterschap te hebben? Ik denk dat dat op zichzelf belangrijk is. Kijk, als je praat over een aantal politieke functies in Nederland, dan weet je gewoon dat daar politieke benoemingen plaatsvinden. Dat geldt in de richting van de Tweede Kamer, van de Eerste Kamer, de Rekenkamer. Misschien zelfs ook wel enige mate de Raad van State. Dat zijn punten waar het heel belangrijk is dat daar, ja, dat daar mensen zitten die, uh, die van, van, zeg maar gewoon echt goed van wanten weten. Ja, en dan denk ik dat het uh, heel aardig is als je als partij daar kandidaten voor kunt gaan stellen. En als ik even denk aan mevrouw, met nadruk mevrouw Dupuis, uh, denkt u niet dat u uh, de SGP, met wie u toch ook goede vrienden wilt uh, blijven de komende tijd, uh, daarmee gelijk in de gordijnen jacht? Nee, maar ik denk, wij zullen ons absoluut niet laten leiden door de vraag of uh, als er wel een vrouwelijke kandidaat is, als we starten, de fractie om een mevrouw kandidaat kandidaat stellen, dat wij dan zeggen, oh jee, dan hebben we geen steun van de SGP. Maar, hè, want dat weet ik helemaal niet, want ik heb de heer Holbeid daar niet over gesproken. Maar uh, wij zullen een kandidaat stellen en dan uh, zullen we kijken hoe er in de Kamer op uh, veilig gereageerd gaat worden. Goed, 7 juni, dan uh, beslist de VVD dat. Meneer Hermans, ik dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. En een middag. Dank u, hetzelfde. En vlak voor de klok van vijf even terug naar Parijs, naar Mark Brasser. Want wat zijn daar de ontwikkelingen bij Roland Garros, Mark. Nou, de ontwikkelingen ja, die zijn toch wel redelijk sensationeel. Want uh, Nadal staat gewoon 2-1 in sets achter. Een heel spannende derde set weer, een tiebreak. Het was 1-1 in sets, er kwam in die derde set een tiebreak. was eigenlijk niet nodig, want Nadal had bij set 6-5 twee uh, setpoints... op de service van John Isner. Hij om daar kunnen breken, Dat deed hij niet. Het werd een tiebreak en die ging met liefst 7-2 naar uh, John Isner. Boomlang boomlange Amerikaan, 2,6 meter. Zes. Hij speelt een fantastische wedstrijd wedstrijd kan goed mee in de rally met Nadal. Ja, er is toch ook wel goed nieuws voor Nadal... want in die vierde set heeft de Spanjaard de Amerikaan inmiddels, uh, inmiddels gebroken. Nadal serveert zelf. Hij staat 2-1 voor en uh, 40-30 in de game. Hij heeft dus alle kansen om er uh, 3-1 van te maken. Maar gewonnen heeft hij deze wedstrijd nog lang niet. Mark Brasser, dank je. Na vijf zijn we terug met het Radio 1-journaal. Dan praten we over de brief van premier Rutte. Het koningschap moet blijven zoals het is wat hem betreft. Tot zometeen. Ranking the news. Dit is het nieuws van de dag. 3. De die gaat rijden. En voor die tijd uh, ja, moet het station daar eigenlijk klaar voor zijn. 2. Zien we nog niet een, een periode met uh, veel wisselvalliger weer? Ranking the News. Nu op nummer 1. En luchtvaartmaatschappij Ryanair bestrijdt dat er niet kan worden gevlogen boven Schotland? Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the News van Vandaag.